5 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Goedemiddag. Straks in het NOS Radio 1 Journaal. Een reportage uit Zoweto. En bondcoach Louis van Gaal die wacht op dit moment in Brazilië op de loting. Maar nu eerst Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 De steun die Mark Rutte woensdag uitsprak voor Guy Verhofstadt... als kandidaat voorzitter van de Europese Commissie... was niet namens het kabinet, maar als VVD-leider. Dat zei Rutte op vragen daarover. Woensdag schaarde Rutte zich na een bijeenkomst van liberale leiders... achter Verhofstadt als voorzitter na de Europese verkiezingen. De oppositie in de Tweede Kamer wilde daar opheldering over. Rutte ziet er geen problemen in. Ik ben minister-president van Nederland en ik ben voorman van de VVD. Er is een Europese politieke familie waar de VVD lid van is... En we hebben besloten als voormannen en vrouwen van de liberale partij in de Benelux besloten om Guy Verhofstadt te vragen, uh, te kandideren voor die belangrijke functie richting de Europese verkiezingen. Uh, het lijkt me volstrekt duidelijk in welke rol ik dat doe. Rutte zei dat het gek zou zijn als het kabinet nu al een standpunt zou hebben over de nieuwe voorzitter. In Maastricht heeft de penningmeester van twee kerken ruim een ton uit de kas gestolen. De diefstal werd afgelopen zomer ontdekt, vertelt de pastoor. We zijn erachter gekomen doordat bepaalde rekeningen niet meer betaald konden worden... en bepaalde aanmaningen kwamen. Zodat wij uh, toch eens gaan zijn te kijken van uh, hoe komt dat, waar komt dat door? En van het een kwam het ander. Kwamen we erachter dat er meerdere bedragen niet klopten die wij in de boeken terugvonden.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 Dan nog het weer. Geregeld winterse buien, vooral in de kustprovincies... in het midden en het oosten van het land. Tussen de buien door was er wat zon, maar niet veel. Het is 3 tot 5 graden. De noordwestenwind waait nog steeds stormachtig... in het noordelijk kustgebied. Morgen natte sneeuw en 5 graden. En ook zondag regen of motregen. Alleen de Geest, de A27 moeten we nog steeds mijden? Ja, die kunnen we voorlopig, uh, kunt u die maar het beste mijden. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar staat namelijk een vrachtwagen onder een verkeersportaal. Die staat daar klem. Het duurt nog even voordat die er onderuit is... dus de weg is bijna helemaal dicht tussen Lexmond en Noorderloos. Het verkeer kan alleen nog via de vluchtstrook. Dat levert van Utrecht naar Gorkum op de A27... 8 kilometer file op tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Het is beter om te rijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Die vrachtwagen levert ook veel bekijks op... dus er staat ook een file de andere kant op richting dus van Breda naar Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ook 8 kilometer. Verder zijn er sowieso veel ongelukken gebeurd... ook op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer. Daar is de rechte rijstrook dicht. De file daarachter is 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk... 5 kilometer door een ongeluk op de parallelbaan. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Veel verdragingen ook op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen de afrit Den Dolder en Knopend Rijnsweer. Daar staat ook 7 kilometer door een ongeluk. Ook daar is het beter om te rijden. Dat kan dan het beste via Hilversum over de A1 en de A27... En in het zuiden een lange file op de A50 van Eindhoven naar Os... tussen industrieterrein terrein en Eerde, 11 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk, daar zijn twee rijstroken dicht. Ook daar kunt u het beste omrijden, u kunt het beste rijden... via Den Bosch over de A2 en de A59. Er is veel gedoe in Amerika over de Redskins, dat is een voetbalteam. De naam zou beledigend zijn voor de Indianen. Daarover meer, straks. Zweden zijn aantrekkelijk...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 Aan perspectief Zweden zijn ook zakelijk. U rijdt de innovatieve Volvo V60 Plug-in Hybrid tot 2019 met maar 7% bijtelling. Kijk op VolvoCars.nl. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. De Zuid-Afrikanen rouwen, maar ze vieren ook het leven van hun geliefde Madiba. Basically we are here to celebrate his life. Gemengde gevoelens dus in Zuid-Afrika over het heen van Nelson Mandela. Er wordt om hem gerouwd, er wordt gedanst en er wordt ook gezongen om zijn leven te vieren. En er wordt ook al van hem geprofiteerd. Gezang voor het huis van Nelson Mandela in Soweto. Het huis waar hij woonde samen met zijn inmiddels ex-vrouw Winnie Mandela voordat hij gevangen werd gezet. Er zijn Zuid-Afrikanen hier naar dit huis toegekomen om Mandela de laatste eer te bewijzen. Maar eigenlijk lijkt het vooral ook een politieke bijeenkomst. Ik zie alleen maar vlaggen van het ANC, ze zingen alleen maar ANC-liederen. Hier staat een vrouw in een geel ANC T-shirt en ik vraag haar hoe zij zich voelt. I'm not feeling okay because I'm so sad right now because Mandela is my grandfather, he's my everything to me and he do for me everything in this world. I'm here because of Mandela. Ze zegt: ik ben hier, ik sta hier als zwarte vrouw dankzij Mandela. Ik zie hem als mijn grootvader, als mijn opa, dus ik ben nu heel verdrietig. En ja, hier zie je dus al dat de nalatenschap van Mandela geclaimd wordt. De reputatie van het ANC in Zuid-Afrika is niet meer zo goed. Ja, op deze manier kan de partij met Mandela het eigen imago een beetje oppoetsen... Niet alleen het ANC slaat er een uh, slaatje uit, maar hier staat ook op de stoep een marktkoopman. Een jongeman, die heeft hier een tafel neergezet en daarop drukt hij, hier met een schabloon, de afbeelding van Mandela, het gezicht van Mandela, op een t-shirt. je verdient nu gewoon geld aan zijn dood. Nee, nee niet echt. Ja, Tuchazien to gaat ook geld maken, dus we ja, hebben... Alles pie, you know. Ja, mijn stukje van de taart zegt: ja, het is nou eenmaal zo, weet je. Waarom niet? Waarom zou je hier geen geld aan verdienen? Maar je voelt je er niet slecht onder. Uh, no, not, not really. We are celebrating his life, so we're not really mourning. So celebration comes with a monetary value attached to it. Hij zegt: nou, we vieren zijn leven. Uh, we zijn niet verdrietig, maar we vieren zijn leven. Ja, dan mag je best een herinnering, een souvenir aan Mandela verkopen. Hoe voel je je over zijn dood? How do you je about over hem? Ik denk dat het tijd is. Want ik heb het gevoel dat onze regerende partij was van hem of him. En hij was gewoon links, rechts en centraal. Ik heb dit man nodig need to do doen. Dus ik heb het gevoel dat hij zijn deel heeft gedaan. Hij heeft gedaan uh, voor het land wat hij kon doen. Uh, het was tijd voor hem om te gaan. En hij zegt, wat ik zelf zie, is dat bijvoorbeeld zijn partij ANC uh, eigenlijk een beetje misbruik van hem ging maken. Dat hij nog op moest draven uh, ja, voor het gewin van die partij. Het was tijd. Hij was oud, hij was ziek. Deze man in ieder geval is er berust op. En hij gaat ervan uit dat hij heel veel geld gaat verdienen. Hoeveel geld wil je maken uh, in de komende dagen? 3000 euro. 3000 rand. Nou, dat is Nog vrij bescheiden. Dat is zo'n uh, 260 euro. Behalve verdriet ook de nuchterheid van alle dag in Soweto. Hoor een reportage van onze correspondent Ellis van Gelder. Uitgerekend vandaag zitten de Afrikaanse regeringsleiders bij elkaar in Parijs voor hun jaarlijkse topconferentie. Voor president Hollande was het dan ook logisch om er in zijn openingsrede over te beginnen. Mijn amis, le destin veut que l'Afrique de Nelson Mandela. Het lot wil dat Afrika hier nu bijeen is in Parijs. op de dag na het overlijden van Nelson Mandela. al dus Hollande aan het begin van de middag. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ronde is een beetje bizarre, samenloop van omstandigheden. Ja, Bert, ze moesten het hele programma ineens van deze Afrika-top omgooien. op het laatste moment. Dus je zag in de zaal op het Élysée-paleis. waar die conferentie gehouden wordt. daar hingen nu grote foto's van Mandela. Alsof hij meeluisterde naar de woorden van president Hollande. die zei. natuurlijk zal Frankrijk deze top. met 40 Afrikaanse landen. op een waardige manier proberen te leiden. maar eigenlijk, zei Hollande. is sinds gisteravond Mandela de voorzitter. En de France fera à sa place. Alles wat te zijn. Maar vandaag is Nelson Mandela die de van Applaus na de speech van Hollande. Wat volgde nog uh, kort bij die openingstoespraak uh, van Hollande was een minuut stilte voor uh, de, het uh, overlijden van Mandela. Ja, Is er trouwens veel aandacht in Frankrijk uh, voor de dood van Nelson Mandela? Er is heel veel aandacht voor in Franse media en uh, ook daarbuiten de vlaggen bijvoorbeeld op Franse overheidsgebouwen die hangen half stok. En uh, op het ministerie van buitenlandse zaken is een, een immens portret opgehangen van Nelson Mandela uh, die, die wereldwijd tot de verbeelding spreekt. Dus hier in Frankrijk ook in de politiek, onder muzikanten, in de sportwereld, ja, eigenlijk overal. Ja en die top gaat wel gewoon verder want ze hebben natuurlijk een aantal ja. kwesties te bespreken. Ja, het gaat over veiligheid in Afrika. Dat is natuurlijk een hot issue na uh, de inval door Frankrijk in Mali bijna een jaar geleden. En de interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek die gisteravond begonnen is. Het dus tot tweemaal maal toe zag Frankrijk zich genoodzaakt om in te grijpen. En Hollander die zei vanmiddag dat Frankrijk eigenlijk een taak opknapt die door Afrika zelf zou moeten worden opgeknapt. Er moet, zei hij, een snelle Afrikaanse interventiemacht komen, die bij crisis dus heel snel uh, kan ingrijpen. Frankrijk is bereid om mee te helpen met de opbouw daarvan. Uh, Hollande uh, beloofde al dat Frankrijk jaarlijks 20.000 Afrikaanse militairen uh, kan gaan opleiden, die dan bedoeld zijn voor die snelle interventiemacht. Dankjewel Ron. Ron Linker was dat vanuit Parijs. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. Onder de titel Final Draw is de show in Brazilië inmiddels begonnen. Over een half uurtje wordt er echt geloot... voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar. Joep Schreuder is ook in Brazilië... en die sprak vlak voor het begin van het evenement... met de bondscoach Louis van Gaal. Wat doet dit eigenlijk met Louis van Gaal zelf? Zo'n loting, dit circus? Nou, niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, je kan niets veranderen aan dat circus... en ook niet aan die loting. Dus uh, je bent... Uh, slachtoffer of je bent uh, een winnaar. Dat zullen we na uh, over twee uur weten. Wanneer ben je een slachtoffer? Nou, er zijn een aantal factoren. Het is toch al gek dat je niet uh, zozeer over de tegenstanders nadenkt, maar meer over uh, de reisafstanden, het klimaat, de speeltijden. Of je in de middag speelt of, uh, of uh, later. Want uh, dat zijn uh, de belangrijkste factoren en de, dan hebben we het nog niet over de hersteltijden. Want die zijn ook verschillend. Dus het is niet zo dat we onder gelijke omstandigheden wereldkampioen worden. En die tegenstanders, dat zien we dan wel? Nou, dat is het belachelijke van, van dit toernooi. Dat je meer praat over de omstandigheden dan over de tegenstanders. Terwijl in sport moet je het hebben over de tegenstander en niet over de omstandigheden. Uh, hoop je ergens op? Natuurlijk, want ik heb ook een schema gemaakt van de groepen... die redelijk voordelig zijn wat betreft de omstandigheden. Niet wat betreft de tegenstanders, maar wel wat betreft de omstandigheden. Dus ik hoop wel op een, op een aantal groepen waarvan ik denk... Nou, dan hebben we hier in ieder geval die omstandigheden niet erg tegen. Louis van Gaal, dus vanuit Brazilië. Direct om tien voor zes, dan begint de echte loting. Maar ja, voor die tijd moet er nog iets anders gebeuren. Namelijk, die pot van negen, dat moet een pot van acht worden. Oftewel, er moet één Europees land naar een andere pot worden verplaatst. Bas Tichler, en dat kunnen wij dus ook zijn, in Nederland. Weten we daar al iets van? Nee, daar weten we nog niks van. Dat is normaal gesproken het eerste wat er uh, gebeuren gaat als de loting straks echt begint. Het is gek hè, dat je het eigenlijk zo aankondigt. We hebben potten en er zitten er negen in en er moet er één naar een andere ja. pot. En dat heel Nederland begrijpt wat je bedoelt. Ja. Dat had je toch een week geleden ook niet gedacht. Nee. Het is natuurlijk een beetje merkwaardig hoe de FIFA dat eigenlijk op die manier heeft menen te doen. Normaal was het zo dat het minste Europese land op papier... want er zijn nou eenmaal negen Europese landen in pot vier en daar mogen er maar acht in naar de andere pot zou verhuizen. Maar ja, dat was Frankrijk. En nou denkt iedereen, er zijn zoveel bestuurders bij FIFA en UEFA... die uit Frankrijk komen, die zullen wel wat bedacht hebben. En of dat nou wel of niet zo is... het is wel merkwaardig om de spelregels tijdens het spel te veranderen. Dat is dus gebeurd. En één van die negen, waar Nederland dus inderdaad ook een kans hebben tussen aanhalingstekens voor is, moet dus naar pot 2... waarmee je dan het risico loopt... dat je dus bij een sterk ander Europees land... bijvoorbeeld Italië of Portugal, terecht zou kunnen komen. Ja. Ik hoor trouwens op de achtergrond hoor ik de grote baas uh, uh, spreken... Ja, het is grote bazentijd. Uh, iedereen die zijn zegje wil doen en blatten, want die bedoel je, die ja. uh, voorop, die wil zijn zegje natuurlijk ook doen. Die heeft in de minuten dat hij op het podium staat de regie nadrukkelijk gegrepen. En of er nou actrices, modellen of de president van Brazilië naast staan, dat deert hem eigenlijk niet zo. Want hij is de baas, het land is straks ook van hem, zo vindt de FIFA dat. Want als je een WK organiseert is het allemaal prima, maar hij maakt uit wat er allemaal straks gebeuren gaat en heeft dus ook uitgemaakt hoe dat met die potten straks gaat aflopen. En dat is dus een merkwaardig gegeven, want wat er nog eigenlijk in de slipstream nakomt... is dat je ook niet meer dan twee Europese landen in één pot mag of één groep mag krijgen. Dus stel nou eens dat Nederland straks naar pot 2 moet dan zit Nederland automatisch vast aan een groepshoofd dat niet Europees is. Dus dan krijg je automatisch Brazilië, Argentinië, Colombia of Uruguay. En dus niet België of Zwitserland. Dus de, je krijgt toch een beetje een merkwaardige andere loting op deze manier. Ja, goed. Nou ja, we moeten het er maar mee doen. Dat zijn de spelregels, ook al zijn ze misschien een beetje veranderd. Vanaf tien voor zes wordt er echt geloot. En tot die tijd krijgen we veel van dit soort toespraken... en misschien nog wat zang en dans? Zeker, het is Broadway op zijn best. Maar dan nog met de onderbreking van, en dat is natuurlijk wel de moeite waard... de, de introductie van stadions en speelsteden. Dus je krijgt op die manier wel een, een beetje een indruk van het land. En van wat ons allemaal te wachten staat straks in de zomer... met al die speelsteden ver uit elkaar, veel afstanden. We hoorden dat van Gaal net al even zeggen. Je hebt pools waarbij je... Kilometers, duizenden kilometers moet vliegen en je hebt pools waarbij dat allemaal meevalt. Je hebt in de hitte en je pools in de koelte. Dat gaat echt een rol spelen. Goed, we weten het uh, zo dadelijk. Jij gaat het volgen voor ons, uh, Bas. En uh, die poelman komt er ook uh, zo bij om dat allemaal van deskundig commentaar te voorzien. Nu is het eerst tijd voor Helene de Geest. Die voorziet de files van deskundig commentaar. Oftewel, Helene, hoeveel zijn er? Ja, veel. Er zijn ook veel ongelukken gebeurd. En dat levert veel vertraging op, vooral op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Die weg is nog bijna helemaal dicht. Het verkeer kan alleen via de vluchtstrook... omdat daar een vrachtwagen klem staat onder een verkeersportaal. Gaat ook nog even duren daar, dus die A27 kun je beter mijden. Een weg die je ook beter kunt mijden is de A50 van Eindhoven naar Ost... tussen en Ekkersweijer en eerder 12 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het is beter om te rijden via Den Bosch over de A2 en de A59. We gaan het nog eventjes over die loting. Niet vanuit Brazilië, maar vanuit Amsterdam. Want de hardcore Oranjefans die zijn in Amsterdam. In de Amsterdam Arena. Niet op het veld, maar ik denk zo Marcel in een of andere skybox. Ja, in de skybox van de Amsterdam Arena. Het stadion van Ajax. Daar zijn een paar mensen bij ingekomen om naar die loting te gaan kijken. En onder andere André en Richard staan verzameld... Om het grote scherm, die nu ook uh, de uitzending van de NOS laat zien. En jullie zien er wel echt uit als hardcore Oranje-fans. In een oranje cape en een leeuw op jullie hoofd. Dat klopt, lekker hè. We zijn helemaal. Uh... Ja, we gaan naar Brazilië. En we gaan de, de pot pakken. Sowieso, dat uh, zijn uh, wel snelle conclusies. We gaan het even de leuting afwachten, dat het niet te moeilijk wordt. Uh, oh. Hoe is de spanning bij jullie? Vinden jullie spannend tegen wie Nederland moet gaan voetballen? Ja, weet je. Ik hoop eigenlijk dat ze een beetje bij België in de pool zitten. Lijkt me wel leuk om te kijken. En uh, ja, eerlijk gezegd, ja, WK, je moet dus alles wel een beetje aankunnen. Dus het maakt mij niet zoveel uit. Het enigste is het, het reizen, dat, uh, ik hoop dat dat een beetje gunstig uitvalt voor ons ook. Ja, want daar hoor je uh, over, dat kan wel eens lastig worden in bepaalde gebieden van, uh, van Brazilië. Uh, maak je je daar zorgen over? Ja, zorgen. Uh, We maken er nergens uh, zorgen over. Helemaal nergens. Nee, dat zie ik aan jullie, want jullie hebben een flinke lach op het gezicht. Zorgen? Nee, maar weet dat... Ja, dat wordt natuurlijk voor heel veel supporters gewoon onbetaalbaar. Dus dat, is, dat, dat zal wel jammer zijn. Ja, want dat is 3.5, misschien 4000 euro in het meest negatieve geval. Dat is een nieuwe keuken. Dat, is hele, dat zijn drie nieuwe keukens. Dan, uh, bij de keukenoutlet.com zijn ze gratis. <lacht> Daar heb je een hele mooie keuken voor, maar... Um, Nee, maar het, is, het moet wel leuk blijven, laat ik het zo zeggen. Dus als het echt te duur wordt, dan uh, gaan jullie dit keer niet. We gaan wel. <laughs> nee, we gaan sowieso. Dus, uh, maar misschien gewoon niet uh, allemaal dan. Dan pakken we gewoon een uh, geselecteerde wedstrijdjes. Uh, ja, ja, ja, alleen de finale. <laughs> nee, maar uh, we gaan gewoon uh, ja, kijken. En, uh, geld op is gewoon weg. Dus, uh, uh, jullie zijn al vaker op een oranje camping geweest. Wat maakt dat nou zo leuk? Wat maakt het nou zo bijzonder? Nou, Oostenrijk en ook vooral uh, de Oekraïne. Het is gewoon gezellig met z'n allen. De mensen die er wonen en uh, de lokale lui. En alle oranje fans. Ja. Uh, uh, de Oekraïne was helemaal top. Op een eilandje. En uh, nou, je bent al één als je op de camping staat. En echt van oud tot, tot zeer jong. Weet je het is gewoon hartstikke geweldig, joh, weet je wel. Uh, bedoel, je gaat met z'n allen lekker een beetje, uh, een beetje zwemmen, een beetje doen. Uh, in de ochtends lekker een beetje ontbijten. Vergeet de voetbalwedstrijd niet, hè? Want daar gaat het toch uiteindelijk om? Ja, nee, ja. dat klopt. Ja, maar je hebt heel de dag door lol. Ja, het begin, ja. ja, dag en nacht eigenlijk. Dag en nacht ja. Dus je voetbalwedstrijd is eigenlijk maar bijzaak. Nu nog ja. even afwachten tegen wie er gevoetbald moet worden en waar jullie naartoe moeten. Ja, toch? Ja. En dan uh, hopen we voor het beste... Een aparte loting zo, dus uh, laten, we, laten we duimen. We gaan er naar kijken, dank jullie wel. Ook okay. oh, graag gedaan. Nou, dat is mooi. Terwijl de televisie ondertussen de beelden vertoont van 1974, 1978, ben ik blij dat we een vrolijk gesprek voerden op de radio. Marcel Bril was dat. Tijd voor onze Belgische vriend, Stroma. Formidable. Formidable.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 Tu es formidable, tu es formidable. Tu es toujours Formidable was dat. Sinterklaas, het is 6 december, ten slotte, is vertrokken. Maar daarmee is de discussie over Zwarte Piet nog niet voorbij. Dat merken ze trouwens ook in Washington. Daar moet een vergelijkbare discussie. Dan gaat het over de naam van de lokale voetbalclub. Die heet de Redskins. En die naam moet worden afgeschaft. Omdat die beledigend zou zijn voor Indianen. Maar voetbalfans willen er niks van weten van een naamsverandering. Ik ben de Redskins all this time, man. It's remain the Redskins, as, as I'm, and I'm a cowboy fan. Ik ben een cowboy fan, maar de Redskins die naam die moeten ze behouden. Man in het centrum van Washington, a whole discussion going on about the name. Ja, yeah, I mean if it bothers people, which it clearly does, then uh, they should change the name. You know, just keeping it for pride is a stupid reason to keep the name. Het is natuurlijk onzin om die naam te behouden, gewoon alleen maar uit trots. But you find it a racist slur, basically Redskins. The perception's been created that it's not actually a slur. Tegen de perceptie dat het maar gewoon een naam is, daar moet je bij Suzanne Sean Harriot niet mee aankomen. Zij is de president van Morningstar. Een instituut dat opkomt voor de rechten van inheemse Amerikanen. Op een bijeenkomst in het congres over racistische mascottes in de sport, legt ze nog eens haar fijn uit wat een redskin nou eigenlijk is. Sometimes zei just kill Indians and bring us proof of the Indian killed. Uh, they didn't bring the whole body. They brought... What was delicately called the scalp. bedrijven en staten reikten beloningen uit voor dode indianen wie de vergoeding wilde opstrijken hoefde niet het hele lichaam in te leveren maar alleen de scalp this is what it means to us it it harkens back to those days when we were literally skinned. die naam gaat dus terug naar de tijd dat we gewoon werden gevild But now you would say it's just a sportsclub, and I don't think the fans have any soort of racial intent, I would say. It doesn't matter who intends what. Het is the effect that counts. Wat de fans bedoelen maakt niet uit. Het gaat om het effect. En dat is zeer schadelijk. It lowers the self-esteem of our children and it raises the self-esteem of non-Indiës. Het zelfvertrouwen van onze kinderen wordt aangetast. Het geeft niet-Indianen een superioriteitsgevoel en werkt treiteren in de hand. Uh, de gemeenteraad van Washington D.C. heeft zich te verwijten aangetrokken van de Native Americans. En heeft unanieme motie aangenomen dat de Redskins hun naam moeten veranderen. David Grosso was de initiatiefnemer van de motie. I'm not willing to uh, be, you know, even begin discussions about spending any public money on a stadium that has that kind of a derogatory name associated with the team. Grosso waarschuwt de Redskins dat ze geen nieuw stadion krijgen, wat ze graag willen, als ze hun naam niet veranderen. Applaus Dit raadslid speelt het dus hard. En daarmee is de discussie in Washington meteen veel politieker dan de Zwarte Piet discussie in Nederland. Omdat het alleen over gevoelens ging en niet over geld... Komt premier Rutte zich betrekkelijk gemakkelijk uit de voeten maken. Je moet altijd rekening houden met gevoelens... ...maar Zwarte Piet uh, zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Ook in Amerika bereikte de discussie het hoogste politieke niveau. Ik moet zeggen, als ik de eigenaar van het team uh, and I knew that, uh, uh, there was... ...en ik wist dat er een naam was die een groep van mensen was... ...dan denk ik om het te veranderen. Obama kiest dus wel partij in tegenstelling tot Rutte. Ook al doet hij het heel voorzichtig. Als eigenaar van de club zou hij de naam veranderen, zegt hij. Maar er zijn ook simpelere oplossingen. It's just a name. Do away with it. They should do away with the whole damn team for real, you ask me. <laughs> De lokale voetbalclub, de Redskins in Washington. Ze blijven dus gewoon zo heet als het de fans betreft. De reportatie was van Wessel de Jong. Zo dadelijk, aandacht natuurlijk voor de loting... maar ook voor de 1500 meter die op dit moment wordt geschaatst in Berlijn. Nu weten we het wel hoor.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 De overheid slaagt er nog altijd niet in om misstanden in de uitzendbranche goed in kaart te brengen. Volgens de inspectie SZW is het nog steeds niet duidelijk hoeveel Malafide uitzendbureaus er zijn... en hoeveel arbeidsmigranten er worden uitgebuit. Het probleem is onder meer dat uitzendbureaus vaak snel van naam veranderen. Dat er nog massaal gefraudeerd wordt, staat vast, zegt de inspectie.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 Tijd voor het weer. Marco verhoef, winterse buien? Ja, nog een paar. En die houden het het langst vol in het noorden van het land. Dat zal ook vannacht nog wel aan de orde zijn. Kan het dus even kortstondig glad zijn als er wat sneeuw blijft liggen. Dat zal overigens na de buien wel weer wegsmelten. In het binnenland liggen de temperaturen maar net boven het vriespunt. Kleine kans dat het daar ook hier en daar wat glad wordt. Maar op de meeste plaatsen zal het toch gewoon redelijk normaal blijven. Met temperaturen van 4 tot 8 graden morgen zijn er toch behoorlijke verschillen. Want die 4 graden vinden we in het noordoosten met daar misschien nog wat winterse neerslag. In het westen van het land is het 8 graden. Als daar nog wat neerslag valt zal het regen zijn. Kans op zon is het grootst in Zeeland. Maar we moeten dan ook niet meteen denken aan een zon overgrote dag. Want bewolking heeft gewoon de overhand. Ook zondag, dan is het wel op de meeste plaatsen droog. Wordt het 8 graden, dan waait het ook weer stevig. Vooral in het Waddengebied een windkracht 7. En na maandag wordt het dan langzaam rustiger. Maandag nog 10 graden. Maar daarna gaat de temperatuur heel snel omlaag. Helene, de geest toch veel files op vrijdagavond door die aanrijdingen. Ja, er zijn veel ongelukken gebeurd inderdaad. Maar ik heb wel goed nieuws over de A27 van Utrecht naar Gorkum. Want daar stond lange tijd een vrachtwagenklem onder een verkeersportaal. Nou, die is weggehaald. Alle rijstroken zijn dus weer beschikbaar. Dus de file is snel korter aan het worden daar. Die is nu nog 7 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht... tussen de afrit Den Dolder en Knopend 8 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar dicht... Op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen knooppunt Eckersweijer en Eerde... 12 kilometer na een aanrijding, daar zijn alle rijstroken weer vrij. Maar toch kun je daar nog maar beter omrijden. En dat kan dan het beste via Den Bosch over de A2 en de A59. En zojuist een aanrijding op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Dat levert 2 kilometer file op voor knooppunt Beekbergen. Daar zijn er twee rijstroken dicht. We gaan het zo hebben over de film Long Walk to Freedom. Dat is een film die volgende week uitkomt en gebaseerd is... op het leven van Nelson Mandela.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 Nu in de Bioscoop. In de hele wereld wordt stilgestaan bij de dood van Nelson Mandela. Zo ook op de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Verslaggever Martijn van der Zander, die ging er langs. De zwarte pen tikt zachtjes op het witte papier. De mensen die hier in de ambassade het register tekenen worden op de foto aangekeken door een lachende Nelson Mandela. Iedereen heeft zo zijn eigen reden om vandaag hier te zijn. Hij was een wonderful man, een great leader, ik ben om Zuid-Afrika te zijn Ik heb in het boek de president, zo noem ik hem nog steeds... bedankt voor wat hij voor de mensheid gedaan heeft. Uh, hij heeft natuurlijk veel voor Zuid-Afrika betekend... maar hij heeft tegelijkertijd ook aan de wereld laten zien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 If he niet. there was fight for everything voor alles wat was right in Zuid-Afrika. dan. kon um, ik niet met mijn man trouwen. Dus is wonderlijk. Hij is een wonderlijke man. Als je ooit sprake kan zijn van een unieke man. dan is, uh, dan is dat echt een Nelson Mandela. Uh, want uh, uh, ja, hij. Uh, it, zoveel van dat soort statuur. Die, die zijn er niet. Mensen zoals Mandela. dat is maar één van. Dat, voor, voor mij is Mandela de grootste figuur uit de 20 ste eeuw. De hele 20 ste eeuw was er niet iemand als Mandela. Het lijkt bijna wel gepland. Op 19 december dan komt er een bioscoopfilm uit over het leven van Mandela. Long Walk to Freedom. Het is gebaseerd op zijn autobiografie. I have beautiful children and a beautiful wife. I want them to walk free in their own land. the people of this nation, but we don't have rights. There comes a time when there remains two choices. Submit. This is your final warning! Or fight! Yeah! People learn to hate. They can be taught to love. For love comes more naturally. De human heart. En we horen ook al een beetje de klanken van You Too Ordinary Love, wat de titelsong is van de film. Filmrecent Robert Blokland, die zag de film al tijdens een persvoorstelling. Robert, wat is het voor een film? Het is een film die ja, een beeld schetst van het leven van Mandela. En je kan met biografiefilms twee dingen doen. Je kan of het hele leven schetsen van iemand... of een klein deeltje eruit lichten. Maar in dit geval is gekozen voor het hele leven. Dus echt vanaf zijn geboorte bijna... tot het moment dat hij uit de gevangenis komt... en president wordt. Het... En dat uh, is ja. heel lang, kan ik je zeggen. Uh, maar is het ook indrukwekkend? Het is heel indrukwekkend. Maar uh, vooral de feiten aan zich zijn indrukwekkend. De film zelf is, is ja, een biografiefilm zoals er wel meer gemaakt worden. Uh, heel erg en toen, en toen, en toen. Zonder erg veel meer diepgang te geven. Ik bedoel, wat je ziet is het natuurlijk uiteraard uh, heel indrukwekkend. Wat je, wat je al zegt, zijn leven en hoe die, hij hoe die ermee omgegaan is dat hij 30 jaar gevangen zat. Maar dus de, ja, de meerwaarde zit er niet in, zeg maar. En sommige biografiefilms hebben dan wel, dat je diepgang krijgt... en dat je meer van de personages leert. Maar in dit geval is dat niet zo. Het is gewoon een knappe, adequate biografiefilm. Oh, en dat is natuurlijk ook niet de eerste film uh, over uh, Mandela. Want kan je hem vergelijken met andere films? Um, je kan hem vergelijken, maar er zijn op zich er zijn meer films gemaakt over zijn leven... maar die zijn allemaal tijdens zijn leven gemaakt en niet aan het eind van zijn leven. In de jaren tachtig hebben we er een aantal had. Eentje van Sydney Poitier in de hoofdrol als Mandela. Maar die, die focuste echt op een bepaald deel van zijn leven. Je hebt Invictus gehad met Morgan Freeman als uh, Mandela. Een film van Clint Eastwood over een uh, voetbalwedstrijd die in uh, Zuid-Afrika gespeeld werd... en die Blank en Zwart meer verbroederde. Maar uh, dit is echt de eerste film die over zijn hele leven gaat. Ja, het lijkt me trouwens heel moeilijk om de rol van Mandela te spelen. Dat is Gebeurt door acteuren, Idris Elba. Hoe, hoe doet hij het? Hij doet het erg goed. Uh, hij heeft ook wel het uiterlijk mee, uiteraard. Uh, en hij heeft zich erg ingeleefd in het personage. Het is de acteur die we vooral kennen uit The Wire. en uit de dpc serie Luther. Uh, het is een het, hele hete acteur. en hij doet het ontzettend goed. Alleen, ja, meer dan dat doet hij het ook niet. Uh, hij doet het heel knap. en hij lijkt er erg op. en hij weet dus zeker de zekere gedragenheid mee te geven. die Mandela zelf ook had. Maar je merkt wel dat de film gemaakt is op basis van het icoon dat hij aan het eind van zijn leven was. En zo speelt hij hem ook al uh, aan het begin van zijn leven, zeg maar. Ja, er zit weinig verschil tussen het, uh, laat zeggen, de jonge Mandela en de oudere Mandela. Ja, er zit wel enig verschil tussen. Maar, uh, alsof hij, zeg maar met, hij is met de kennis van nu gemaakt, de film. Ik ja. denk dat als hij die, als die, zeg maar, aan het begin van zijn leven gemaakt was... dat hij dan toch wat wilder was geweest. En hij is ook heel weinig slechte karaktereigenschappen. Dat, dat had hij het waarschijnlijk als echt mens ook. Maar zijn toch wel echt paar soort platzijde uit uitgeschiedenis, geschiedenis uh, de manier waarop hij met Winnie omging toen hij uit gevangenis kwam, dat wordt gewoon even heel snel doorheen gejaagd. Zo van, nou ja, het is er geweest, die, die, die, die, die fase en die scheiding. Maar laten we er vooral niet te lang bij stilstaan, want dat verkleurt toch een beetje ons beeld van die kom. En uh, denk je dat er veel mensen naartoe gaan? Want het is natuurlijk wel een, uh, ja, een uh, aan de ene kant belachelijk moment, maar commercieel gezien misschien wel weer een heel goed moment. Het is uh, briljant. Inderdaad, ja, er zijn Kinderen hoorden dat het wel ze aan de film aan het kijken waren bij de wereldpremière in Londen. Uh, in zuid Afrika? Uh, is het nu al een enorme hit? Er uh, staan mensen in de rij voor die film. En dat zal ongetwijfeld in Nederland ook uh, meehelpen. Ik bedoel, dit dringt in de bioscopen uh, tijdens de Kerstdagen. Maar dit zal absoluut extra toeristijd opleveren. Goed. Op 19 december is de première ook in Nederland. Dus van die film over Mandela, Long Walk to Freedom. Dankjewel, Robert. Robert Blokland was dat. Dag. Schaatsen. Er wordt geschaatst in Berlijn voor de wereldbeker. Sebastian Timmerman. Sebastian, de heren hebben de 1500 meter gedaan. Hebben alle favorieten zich laten zien? Uh, nou, ze hebben zich wel laten zien. Maar uh, <laughs> Daar niet is alles op de manier <laughs> ja, waarop jij uh, bedoelt, denk ik. Nou ja, favorieten als Broedka en Juskov staan wel weer op het podium. Davis niet. Die valt me tegen met de achtste plaats. Nee, de winnaar is wel een landgenoot van Shorley Davis... Maar we hebben een primeur gezien, namelijk voor Joey Mantia. Dat is een Amerikaan van 27 jaar. Hij komt van origine uit Florida. Dan denk je niet aan ijs, tenminste niet aan ijs om op te schaatsen. Uh, hij komt uit het inlineskaten, veroverde daar vele wereldtitels. Uh, 26 om precies te zijn. Stapte een jaar of twee geleden over naar het ijs om de bekende redenen. Want inlineskaten is niet olympisch en schaatsen natuurlijk wel. Tot nu toe ging het allemaal een beetje met horten en stoten, met vallen en opstappen. Hij kwam niet gelijk pijlsnel op. Maar nu uh, klapt hij toch wel door een uh, barrière heen. Want Joey Mantia rijdt in Berlijn 1.45.80. En uh, komt daarmee voor de eerste keer in de top 10 van de wereldbekerwedstrijd uit. Ook voor de eerste keer op het podium. En dus ook meteen voor de eerste keer de gouden medaille. De winst voor die Joey Mantia. Subinio Brutka, de wereldkampioen van vorig seizoen... Uh, eindigt op de tweede plaats. Of de wereldbekerwinnaar moet ik zeggen van vorig seizoen. Want de wereldkampioen van vorig seizoen komt daarna. Die staat op de derde plaats. Den is Juskov. Davis is dus niet verder dan plaats 8. Mark Tuit het tiende als Olympisch kampioen. Werk aan de winkel voor hem, want de beste Nederlander vandaag was Rian Ket. De laatste mondiale 1500 meter voordat de Olympische Spelen verreden worden in februari. Goed, we gaan zo loten, maar ik heb nog één bericht voor de loting voor u. Het gaat natuurlijk over de storm en de wateroverlast van gisteren. Het betekent vaak schade. Verzekeraar Interpolis heeft de schade kunnen opmaken van deze decemberstorm. Arne van der Boom is directeur van Interpolis. Meneer van der Boom, hoeveel schademeldingen heeft u trouwens binnengekregen? Nou, we hebben aan het einde van de ochtend hebben we 1400 schademeldingen. En dat aantal is gestaag opgelopen uh, vanaf 400 die we deze ochtend inventariseerden. Ja, en wat voor bedrag uh, kunt u daaraan koppelen? Nou, wij schatten in dat uh, op basis van onze ervaring... dat we maandag zo rond de 3500 meldingen zullen zitten. En het schadebedrag wat daarbij hoort is zo'n 2,5 à 3 miljoen euro... En daar komt nog wat schade in de agrarische sector bij, maar daar hebben we nu nog geen beeld van. En wat voor soort schade hebben we het dan over? Nou, dat zijn eigenlijk van allerlei dingen. Het gaat vooral om schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door afgewaaide dakpannen, beschadigingen aan gevels en uh, wat kapotte ruiten. En ook wat waterschade door lekkages en uh, afgerukte takken, want uh, ja, ook op dit moment uh, zijn er nog flinke winterse buien. Uh, dus er zal nog wel wat bijkomen, denken wij. U zegt 2,5 tot 3 miljoen euro aan schade. Dat klinkt in mijn oren als niet zoveel. Hoe klinkt het in uw oren? Nou, dat klinkt, uh, dat klinkt ook als minder dan de vorige keer. Want toen hadden wij uiteindelijk 14.000 schademeldingen. Dus ten opzichte van de 3500 die we nu verwachten... is deze storm rekenen wij op ongeveer een kwart van de vorige keer. En ook uh, qua bedrag op een kwart van de vorige keer? Ja. En de vorige keer was oktober, hè? Uh, vorige keer was oktober. Precies, dus eigenlijk moet de conclusie zijn... het viel allemaal wel mee. Nou ja, de storm was wat, uh, wat minder heftig. Het was een wat kleiner gebied van Nederland wat uh, geraakt werd. En ook de tijdspannen was wat, uh, wat minder. Uh, dus ja, het viel gelukkig deze keer wat mee. Nou, dank u wel voor de informatie. een van de Boom was dat de directeur van Interpolis. <middels> Helene de Geest, het viel mee. Dat kunnen we geloof ik nog niet over de avondspit zeggen. Nee, we dachten even dat het goede kant op ging... maar nu zijn er toch weer wat ongelukken bijgekomen. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bijvoorbeeld... daar gebeurde een ongeluk bij met een vrachtwagen bij Beekbergen. Er zijn er twee rijstroken dicht. De file die is drie kilometer, maar die zal nog wel wat langer duren... want er moet ook nog een berg erbij komen. Op de A76 van de Belgische grens naar Heerlen, een file van 6 kilometer tussen knopend Kierensheide en Schinnen. Daar is ook een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Nou, het gaat nu echt beginnen hoor, de loting. We gaan erover praten met natuurlijk Bas Stichler. maar ook met Eddie Poelman, oud-NOS-collega. Uh, Tegenwoordig voetbalcommentator voor Fox. Heeft vele lotingen gezien, vele lotingen uh, verslagen. Het zijn altijd van die verhalen, uh, Eddie... dat uh, er balletjes warm worden gemaakt... dat er uh, briefjes verkeerd worden doorgegeven. Uh, de wereld zit er vol mee. Hoe gaat het deze keer, denk je? Deze keer denk ik niet dat er dat soort uh, trucs worden toegepast... maar er is natuurlijk van tevoren uh, al een, uh, een vorm van beïnvloeding... schuine streep bedrog geweest... door uh, het gedoe rond de plaats van het negende Europese land. Frankrijk zou eigenlijk als laagst gekwalificeerde land in de loting... in een aparte groep moeten los van de andere Europese landen. Maar omdat... Uh, intern is besloten dat dat niet zo loopt... is er dus nu een voorloting om een Europees slachtoffer aan te wijzen. En, en da dat is op zich een beïnvloeding, want dat is volstrekt niet transparant. Er is niet verklaard nee, waarom ook, het gebeurt. We, nou, ze hebben gezegd omdat de landen minder uit elkaar liggen... dan vier jaar geleden. Dat lees ik op Twitter. Dat, uh, ja, ik weet niet wie dat uh, twittert, maar... Nou, dat is Bert van Oostveen, dat is toch wel een betrouwbare man, dus, uh, de baas dat, van de KNVB. Ja, goed, de KNVB <laughs> heeft uitleg uh, gevraagd en dus blijkbaar gekregen. Maar het is uh, verschrikkelijke onzin uh, natuurlijk. Uh, uh, Frankrijk is het land van platini en het land ook van Jérôme Valke, de man, uh, de secretaris-generaal uh, van de FIFA. Dat is één reden. En Frankrijk is een grote sponsor in de televisierechtsector. En dat maakt dat Frankrijk wel op de poot heeft kunnen spelen, denk ik. Ja, want daar moeten we echt ook gewoon rekening mee houden. Zulke platte commerciële belangen spelen een rol. Ja, platte commerciële belangen geld dus spelen een, uh, spelen een belangrijke rol, want uh, ja, de huishouding van de FIFA moet uh, vier jaar lang overeind gehouden worden in maar, dit uh, toernooi. Eddie, Eddie, we winnen ons nu op, maar in 1974 was het toch ook de bedoeling dat Nederland een beetje in de grensstreek zou spelen van Duitsland, zodat er veel supporters naartoe zouden kunnen gaan. Toen is die loting toch ook een beetje beïnvloed, zeggen ze. Dat uh, zeggen ze, en uh, dat, uh, dat was misschien ook wel zo, ik was er toen niet bij, maar uh, ja. dat, uh, dat zegt men. Maar dat is dan toch nog iets anders dan uh, wat nu gebeurt, dat uh, gaat over de speelsteden en niet over de groepen. Precies. Bas, uh, jij zit al te kijken naar uh, die loting. Over twee minuten gaat het dan exact beginnen? Ja, dat is het idee. Het zal misschien uh, een paar minuutjes uitlopen... omdat we in deze nou ja, behoorlijk voorgeprogrammeerde show... natuurlijk even hebben stilgestaan bij het overlijden van Nelson Mandela. Dus dat stond dan afhankelijk niet in het script. Het zal ietsje uitlopen, maar zo aanstonds gaat het dan inderdaad beginnen... En dan zijn we benieuwd, het gaat dus beginnen met waar we het zo even al over hadden. Uh, dat land uit pot 4, waar dus nu negen Europese landen in zitten. Waarvan er dus eentje naar pot 2 moet worden overgeheveld. Dat is een eh, groep eh, waar de Afrikaanse eh, eh, landen... Ja, en gaan ze dat meteen doen? Uh, wat, wat... Dat is wat ik begrepen heb. Ja, dat is het eerste wat er gebeuren gaat. En dan krijg je een beetje een raar ding meteen. Want wat er dan gebeurt is, omdat er geen drie Europese landen bij elkaar in de pool mogen komen... moet dat Europese land dat naar pot 2 gaat, automatisch gekoppeld worden aan een groepshoofd dat niet uit Europa komt. Dus stel even voor het gemak... Nederland moet ja. van pot 4 naar pot 2... dan weet je dus automatisch dat je niet in de pool komt bij... laten we zeggen Duitsland of Spanje... maar bijvoorbeeld wel bij Uruguay of Argentinië of Brazilië. Dus die landen uit Zuid-Amerika... want je hebt Zuid-Amerikaanse en Europese poolhoofden... die worden er dan uitgehaald, die vier. En daar wordt dan dat Europese land uit pot 2 aangekoppeld... Ja. Snap je het Ja, nou, Dan gaan we verder met de loting. Dus het <lacht> wordt alleen maar ingewikkelder en moeilijker. Het is ongelooflijk, jongens. <lacht> en je mag ook niet loten. Ik doe er nog één leuk zinnetje bij. Wat ook niet mag, is dat twee, uh, dat is dan nog wel te begrijpen... twee ploegen, twee landen uit zeg maar, dezelfde, uh, hetzelfde continent weer bij elkaar in de pool komen. Dus je kan niet twee Aziatische landen bij elkaar krijgen. Oké. Okay. Zijn die regels altijd zo ingewikkeld geweest? Die regels zijn uh, uh, altijd ingewikkeld geweest. Er zitten nu nuances in, bijvoorbeeld door die, uh, door die voorloting. Maar de loting is wel zo geprogrammeerd en zo getrapt inderdaad... dat er dus niet uh, uh, diverse continenten in één pool kunnen komen... en dat er niet meer dan twee Europese landen in één pool kunnen komen. Dat zijn allemaal uh, dingen die, die ook bij de Champions League-loting... en zelfs uh, bij een loting voor een Europees kampioenschap... al. Uh, uh, ja, gemeengoed zijn geworden. Ja, maar het lijkt wel alsof die loting veel ingewikkelder is, uh, is geworden. Als we Bas net hadden willen volgen. Ik bedoel, hij legt het perfect uit. Maar dan moet je wel echt meeschrijven. En ik weet niet of ik er over zou halen morgen. Nee, maar uh, de beste manier is uh, je maar vastklampen aan de praktijk. Want meestal wijst dan de praktijk het uh, vanzelf. En uh, die is uh, een ietsje inzichtelijker dan, uh, dan de theorie, die uh, praktijk. Uh, dus uh, la laat je verder maar meevoeren. Want, uh, we laten uh, ons verrassen. Vooral... Uh, want we veranderen er toch helemaal niets aan. Nee. Maar weet je wat eigenlijk het raar is, Bas... Eddie? Dat um, we veranderen er niks aan. Dat is nou precies wat de FIFA wel gedaan heeft. Want je kan verder van alle regels vinden wat je wil. Je mag het daarmee eens zijn. Je mag het domme regels vinden. Het merkwaardige zit erin dat de FIFA tijdens het spel de regels verandert. Het lijkt mij logisch als je al vindt dat de Europese landen in pot 4 te dicht bij elkaar zitten... en dat je daarom niet de slechte naar pot 2 wil doen... maar dat je er eentje uitpikt, dat is prima. Maar had dat twee jaar geleden gewoon even verteld... dan had iedereen het geweten. Nee, dat, dat is niet het geval. Dat is op zich helemaal waar. Maar nu uh, nog, uh, nog één uh, tegenwerping... tenminste waar het het Nederlandse alftal betreft. Nederland heeft een, uh, een oefentrip gemaakt naar zuidoost azië naar Indonesië en China... en hebben daarmee eigenlijk uh, verhinderd... dat ze dit probleem helemaal niet hadden... omdat ze bij het spelen en het winnen van een sterker land... bij de eerste acht zaten. Jongens, de koopman kost ons punten. Het is punten. niet meer te volgen, denk ik. <laughs> nee, dat denk ik ook Weet je, we gaan eventjes gewoon... Er zijn mensen die... die denken dat voetbal heel simpel is... <laughs> dat je gewoon moet winnen, nee, dat jongens, alles is opgelost. Maar ze is al lang niet meer. <laughs> zeg Bas, uh, er zijn allerlei mensen die gaan loten. Uh, wie zijn dat eigenlijk uh, allemaal die hun handen in de, aan de ballen gaan zetten? De grote... Ja, mooi gesproken. Dit zijn ja. de, niet Sophia Loren dit keer. Dat was uh, de moeder aller loting eigenlijk, hè, 1990. Dat was een hele mooie. Ja, nee, er zijn uh, grote uh, spelers, ik wilde zeggen gevonden om, Maar die komen natuurlijk graag naar deze festiviteiten om dat te doen. Jeff Hurst om er eentje te noemen. Uh, wereldkampioen met Engeland in 66. Mario Kempes. Daar hoeven we verder niet te veel woorden aan vuil te maken. Nee, ga maar nou, snel verder. Oudere luisteraar weet dat. En Eddie ook. Uh, <laughs> en die Fabio Cannavaro is hier. <laughs> die natuurlijk uh, in 2006 met Italië wereldkampioen werd. Lothar Matthäus, uh, Zidane. Fernando Hierro. Cafu. Dus het zijn uh, grootheden die de ballen zo meteen eruit gaan trekken. En wat er dus het eerste gaat gebeuren is om nou te kijken dat we echt netjes vier potten overhouden waar acht landen in zitten. <coughs> is dat dus één land uit zeg maar, de pot waar ook Nederland in zit... dat die uh, er wordt uitgetrokken en dat die naar pot 2 gaat. En waar we dus nogmaals maar van hopen dan dat dat niet Nederland is. Want dat zou er dus voor kunnen zorgen... dat je in een veel sterkere pool uit zou kunnen komen. Uh, even voor het idee, je kan dan in de pool komen met, laten we zeggen... Uh, Brazilië, Italië en uh, Japan. Uh, en wat ook mogelijk zou zijn en dat hoef je niet heel veel voetbalverstand voor te hebben... om te begrijpen dat dat makkelijker wordt. Bijvoorbeeld uh, Zwitserland, Algerije en Iran. Dat lijkt me prettig, eerlijk gezegd. Maar op dat moment is zometeen het, het eerste moment. Ja, precies. Dan gaan we zo uh, uh, verder meemaken. Ze zijn nog steeds de spelregels aan het uh, uitleggen. En direct komen de eerste ballen eruit. Wij maken even van de gelegenheid gebruik... om met Joeri Stubinski het mediaoverzicht te doen. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Nou, Hans is het met ons eens, Joeri. Kranten, radio, tv, websites. Alles gaat uh, over één onderwerp. Mandela natuurlijk. Regionale en lokale. Lokale zenders proberen creatief te zijn... en melden hoe Mandela bij hun regio was betrokken. Bij RTV Rijnmond gaat het over de Nelson Mandela-school... waar een condolence-register is geopend. Bij RTV Utrecht een bericht over een anti-Mandela-spandoek... dat vannacht op de Mandela-brug werd gehangen. Ja, het is lastig om tussen alle berichten pareltjes te vinden. Waar zitten de beste stukken? Nou... NRC Handelsblad komt een heel eind met een speciaal katern. Daarin staat een uitgebreide necrologie door Bram Vermeulen. Hij beschrijft Mandela van alle kanten. Noemt hem een revolutionair volgebreken. Staat ook op de site. En voor een prachtige fotoserie moet u zijn bij NBC News. Op de site staat een compilatie van fotograaf David Turnley... die Mandela jarenlang heeft gevolgd... en een tijdbeeld maakte van Zuid-Afrika. Indringende foto's uit de tijd van apartheid... maar ook beelden van de verkiezing van Mandela tot president. In Groot-Brittannië veel aandacht... Voor voor de storm en het hoge waterpeil van gisteren en vannacht. The Guardian brengt water en windschade in beeld. Zo ligt aan de kust van Hemsby in het oosten... een compleet dak in de branding. En verderop is een huis te zien dat van een helling de zee is ingegleden. In die regio moesten 10.000 mensen hun huis uit. En in de Thames in Londen zijn zeker vijf bruinvissen gespot. Zijn waarschijnlijk vanwege het extreme weer de weg kwijtgeraakt. Gebeurt zelden dat ze zo ver in van de zee worden gezien. Ecologen vragen zich af of de dieren de weg nog terug kunnen vinden. En dan de KNRM. Dat, uh, dat zag in de storm een mooie kans om te oefenen in zwaar weer. Een oefening bij IJmuiden is gefilmd. Beelden zijn te zien op de site van de reddingsmaatschappij. En ik kan verklappen... De golven in het filmpje zijn spectaculair hoog. Goed, dat kunt u allemaal zien dus op die site. Bas, er is nog steeds geen balletje uitgekomen. Nee, nou ja, dat geeft al aan het, eh, hoeveel tijd het kost... dat de FIFA, dit, eh, de organisatie die de regeltjes zelf verzonnen heeft... tijd neemt om dit allemaal uit te leggen. Want er is dus een extra pot gekomen waar als het land... nou ja, laat ik dat verhaal maar niet meer vertellen... want we weten het inmiddels wel, er ja. komt nu een land uit pot 4. Kijk. En dat is een balletje. En dat uh, gaat dus naar pot 2. Dat is nu gebeurd. Okay. En dan willen we ook graag weten welk land dat is. Het maar er is een. Ja, het is het verschrikkelijk spannend. Het leed is geschiet. Het niet. leed is geschiet. En dat uh, kan dus in theorie Nederland zijn. Dat hoeft niet. Dat kan Frankrijk zijn. Of Portugal. Of Italië. Of noem ze allemaal maar op. En dan moet er dus een. Uh, land uit pot 1. Een groepshoofd bijkomen. Dat mag dus geen Europees groepshoofd meer zijn. Wat we eerst overigens doen. Dat hoort op de achtergrond nu. Is Brazilië eruit trekken. Daarvan is bekend dat is. Het groepshoofd van pool A, dat is nou eenmaal zo. Die weten ook van tevoren dat ze in pool A spelen. Ja, maar het is dat is goed wel... voor de Emma trouwens, die pool, want dan vlieg je echt het hele land door. Dat is ah, geen pool waar je op basis van logistiek graag bij wil zitten. En dan uh, uh, weet je dus dat je vrij veel extremen hebt in tijd, want dat is eigenlijk niet wat je wil. Er gaan uh, meer balletjes uitgedraaid worden nu dat zijn. Uh, Spanje, horen we op de achtergrond. Dus we gaan eigenlijk nu pot voor pot de groepshoofden loten. Dat is het idee. En uh, okay. dan moet dus het uh, land. Dit zijn dus voor de duidelijkheid: dat is eigenlijk wat ik net wilde uitleggen, maar het kan er niet helemaal meer van. Dit zijn de Europese landen die er nu uit gaan komen. Colombia, de... Colombia. Nog dus een geval de... nee, nee, het zijn uh, willekeurig uh, alle acht die in die uh, eerste pot zitten, uh, Bas. Zie je maar logisch dan Maar uh, ja, uh, kijk, die, uh, die valken die uh, spreekt uh, Engels, uh, à la Pieter Sellers als inspecteur Clouseau. Dus uh, <laughs> dat is niet zo makkelijk te volgen. Feit is dat het land dat nu, waarvan we dus nog steeds niet weten welk land het is... dat nu in pot 2 terecht is gekomen... niet in een pool mag komen wat een Europees groepshoofd heeft. Omdat je dan met drie Europese landen in één groep zou komen. En dat mag nog eenmaal niet. Dat willen ze niet. Nu worden dus gewoon de, pool, de pools zeg maar, met een groepshoofd ingedeeld... zodat je in ieder geval in elke groep een poolhoofd hebt... En dan vallen de rest van de landen daaronder. En dan eh, is het spannend. Maar dit is eigenlijk nog niet zo ongelooflijk spannend. Want nu komen ja. we gewoon in de pools tot de nou, hoofd. Dus we blijven erbij. We gaan eerst eventjes uh, sterren reclame. Dat uh, hebben we ook nodig op deze zender. En dan het uh, Radio nieuws Maar dan blijven we bij jullie met de loting. De eerste Roemeense burgeropstand. Sinds de val van het communisme. This gold in very small Rozia Montana. This gives the to the gold in the Union. De grootste goudmijn van Europa in een piepklein roemeens dorp. We are for our jobs. ontwikkeling en banen. Rocia, Montana, Yekutia, Panduri, Odessa, versus milieu en de strijd tegen corruptie. Zondagavond om 7 uur in bureau buitenland. De revolutie will start for everybody at Roșia Montana.